Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er lopen nog minstens twee verdachten vrij rond na de gewelddadige overval op een goudtransport gisteren in Amsterdam. Dat zegt de politie. Eerder werden al zes mensen opgepakt, één is overleden. Ja, dat zijn uh, verdachten uit Frankrijk en uit België. Dus we zijn ook in samenwerking met de politie daar om te kijken of we daar nog verdachten kunnen opsporen. Tientallen gezinnen in de Schilderswijk in Den Haag moeten tijdelijk ergens anders wonen. Door een grote brand zijn zo'n veertig woningen onbewoonbaar verklaard. Dit meisje woont er tegenover. Ik dacht dat toen, um, dit is echt heel erg. Ik vond het ook zielig voor die mensen. Alles is verbrand. En daarboven is nog ook nog steeds vuur. Ook een moskee naast de huizen heeft brandschade. Er raakte niemand gewond. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, begint eindelijk merkbaar te dalen. Voor de tweede dag op rij is het aantal patiënten flink afgenomen. Het gaat nu om zo'n 1900 mensen. Dat is het laagste niveau in 2,5 maand tijd. En een dagje later dan de dierentuinen, de pretparken en de sportscholen mogen vandaag de bibliotheken ook weer open. De afgelopen maanden kon je er alleen maar heen om een gereserveerd boek op te halen. Maar nu kun je er bijvoorbeeld weer studeren. Ja, het gaat veel beter. Het is vandaag dan wel weer echt de eerste keer. Maar het is veel fijner wat betreft de afstand. Um, want om constant dan op, op en neer te gaan naar school, dat is uh, echt niet te doen. Dus dit is wel echt fijn. Het heeft wel echt te lang geduurd voor mijn part, maar dit is wel fijn. En de oranje vrouwen hebben een nieuwe bondscoach. Het is Mark Parsons. Hij komt uit Engeland. De KNVB heeft alle vertrouwen in de 34-jarige Parsons... die nu nog coach is bij een Amerikaanse club. De top van de wereld en daar nu uh, inmiddels acht jaar uh, actief is. Op het allerhoogste niveau. Met topspelers, maar ook met toptalenten. Parsons volgt Sarina Wiegmans op... die na de Olympische Spelen bondscoach van Engeland wordt. Het weer, het wordt steeds bewolkter en er kan ook nog een bui vallen. Morgen waait het behoorlijk en trekken er buien over het land. Het wordt 14 tot 17 graden, maar het voelt een stuk frisser dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp staat tussen de knooppunten Raasdorp en de hoek een file van 5 kilometer. En de vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Verder ook 10 minuten op onthoud op de A10. De ring van Amsterdam bij Amsterdam over Amstel na een aanrijding. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. En op de uh, A44 van Den Haag naar Amsterdam is het wat drukker bij Knopenburgerveen Door de werkzaamheden, ook daar is het op onthoud, tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 If you yeah. get physical yeah. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vier Nederlandse pensioenfondsen zijn gestopt met beleggen in Chinese bedrijven... die betrokken zijn bij de onderdrukking van Oeigoeren. Dat zeggen ze in antwoord op vragen van onderzoeksplatform Follow the Money. Ze hebben samen voor 115 miljoen euro aan beleggingen verkocht. De politie zoekt nog zeker twee verdachten van de gewapende overval... op een waardetransport in Amsterdam gisteren. Gisteren werden er al zes mensen opgepakt en zevende verdachte overleed ter plekke. De NS sluit tijdelijk bijna de helft van de 67 geldautomaten op stations. Aanleiding is de plofkraak op station Apeldoorn... waarbij het monumentale stationsgebouw zwaar beschadigd raakte. Het weer, toenemende bewolking en een kleine kans op een bui. Minimaal rond 10 graden vannacht. Morgen onstuimig en wisselvallig bij 14 tot 17 graden.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 Wat moeten we beginnen, als we niet meer kunnen winnen? We zijn de melodie vergeten, die wij ooit samen schreven. En lopen onze levens langs, langs elkaar. elkaar. Zijn dit de allerlaatste meters? Of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit meer ik zie graag. Nee, we lachen niet. You know I'll take